Dit is Maud Schreurs met het Ennuis Journaal. In Rome en togingen vielen samen met de viering van het 60-jarig bestaan van de EU. De protesten verliepen zonder problemen. Het voorzorg was veel politie op de been. Ook bleven toeristische attracties zoals het Colosseum en veel musea en winkels vandaag dicht. Ook in Londen werd gedemonstreerd. Daar gingen tienduizenden mensen de straat op... om te betogen tegen een vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie. Op de A44 bij Oesgeest is een jongen van elf aangereden. Hij werd geschrept toen hij ter hoogte van een tankstation de weg wilde oversteken. De jongen is zwaar gewond. Het ongeluk gebeurde op het weggedeelte richting Amsterdam. Wat daar precies is gebeurd is nog niet bekendgemaakt. De A44 werd na het ongeluk tussen Oesgeest en Voorhout in beide richtingen afgesloten. De militie in Congo heeft veertig agenten onthoofd die in een hinderlaag waren gelopen. Het bloedbad is de zwaarste aanval op ordentroepen sinds eind vorig jaar. Toen brak er onrust uit omdat president Kabila aankondigde dat hij niet wil vertrekken. De politiemensen werden in het zuiden aan tegengehouden. Zes agenten die de plaatselijke taal spraken werden vrijgelaten. De rest werd vermoord. Na de onthoofdingen namen de daders de wapens en auto's van de slachtoffers mee. In Hongkong zijn bijna twintig mensen gewond geraakt toen een roltrap op hol sloeg. Daarbij ging de trap ineens de andere kant op. Tientallen mensen vielen naar beneden. Waarschijnlijk is een kapot remsysteem de oorzaak van het ongeluk. Volgens de manager van het winkelcentrum in Hongkong was de roltrap twee dagen geleden nog geïnspecteerd. Het weer opklaringen en een koude nacht met lokaal 1 graad boven nul. Morgen zon, maar ook vrij veel wolken, maximaal rond 13 graden. Vanaf maandag meer zon en warmer. Later in de week kan het in Limburg 20 graden worden. En dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu The Nightwalk. In your Hold on. Hold yeah. on.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 the avenue, we awaken. Jane now's already night with DJ Nguyen. You hardly leave a ransom note Push you away if you get too close by DJ Malzal. Thank you. feeling Hij hey, wordt er nog opgetuurd. Ik heb een deel van mijn stack nog niet opgeburnt. Mm, wat die wil maar wat er toch gebeurt. Vier pillen, vijf flessen, ga ik een under duur. Waar niet vliegen door de vijf wil lag veel liever thuis slapen. Maar dat lijkt opeens niet zo heel veel me uit te maken. Want ik ben omringd door mijn gabbers en duizend dames en de zomer ons het slap toen wij weer naar buiten kwamen. Dus hey, wordt er nog opgetuurd, wordt er nog opgetuurd, wordt er nog een beetje opgetuurd, wordt er nog. Opgedurned? Opgeburn, mm, wat wat niet wil, maar wat er toch gebeurt. Vier pillen, vijf lessen ga ik een on deur. wanneer niet vliegen door de vijfde klas. Veel liever thuis slapen. Maar dat blijkt opeens niet zo heel veel me uit te maken. Want ik ben omringd om mijn grapjes en duizend dames en de zon was op de schop Toen wij weer naar buiten kwamen. Dus de afster is de volgende plek. Maar we zijn tot morgen. Tangers die moeten volgen. Laat me niet meer verdonderen. Ark, ark de ark is hier Let's go. En we boeken de suite. En zit ik weer een nacht in een hotel. En ik zeg een bitch in de kon ik ga niet voor je liegen, want je maakt me zo geil. En heb het naar mijn zin. Maar als je weet, go home en ik zit I'm of the major of the time One of the other time I did.